Vanwege een grote storing rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. Volgens ProRail is er een technisch probleem... waardoor seinen en wissels niet bediend kunnen worden. Het is niet duidelijk hoe lang de storing nog duurt. Reizigers kunnen volgens de NS het beste de reisplanner in de gaten houden. In het zuiden van Italië zijn 116 leden van maffia-organisatie opgepakt. Er waren zo'n duizend agenten op de been met speurhonden en helikopters...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 Een longarts kreeg een waarschuwing en het ziekenhuis zei dat er fouten zijn gemaakt. Het is nog niet duidelijk waarom het OM niemand vervolgt. En de inzamelingsactie Serious Request van 3FM staat dit jaar in het teken van gezinshereniging. Het Rode Kruis helpt gezinnen die verscheurd zijn door oorlogen of natuurrampen om weer bij elkaar te komen. Het glazen huis van Serious Request staat de week voor kerst in Apeldoorn. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon. In het noorden wat regen. Het wordt 19 tot 23 graden. De komende dagen vrij zonnig. Morgen kan het in het zuiden 25 graden worden. En donderdag plaatselijk 30 graden. Dit was het NOS. Dit verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 6 kilometer. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.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 Ja hoor, we zijn er. Vraag niet hoe, maar we zijn er. Nou, je hoorde het al in het nieuws, de grote treinstoring tussen uh, Den Haag en Leiden... En vandaar dat er de hele boel weer uh, fout liep. En vandaar dat wij gewoon een half uur te laat in de studio waren. Ja, maar ja, het is niks aan te doen. Dat heb je met dat uh, openbaar vervoer. Maar goed, ik ben er, we zijn er. Ansel Lester ook, maar die zweef met iets anders bezig. En uh, nou ja. Dan word je in paniek alles opstarten en zo. Dan zou je zien dat computers dan ook net niet doen wat je wil. Ach, maar het is mooi weer buiten, dat scheelt weer. Goedemiddag! Tietie! Nou, wat hebben we vandaag op dinsdag? Nou, gewoon het gebruikelijke, wat we altijd hebben. Hè? Dus dat is het regio-nieuws natuurlijk, stakjes om half 1, half 2. Verder, uh, ja, verder... Uh, uh, de bioscoopagenda, die hebben we ook vandaag. En, na week, het recept straks om kwart over één. En voor de rest, alles wat er zo'n beetje te tafel komt. Mochten er belangrijke zaken zijn, dan hoort u ze van ons. En uh, dat is heel belangrijk. Dat is ook een belangrijke zaak. Nou, die heeft u al gehoord. Ja, ik denk dat is er nu. Dat is een mooie plaat. Lukt alleen een beetje raar. Ja. Mr. Mr. Kirie Kirian van Mr. Mister. En natuurlijk. De Beatles. En Get Back. Get Back home, Loretta. Get Back on Loretta. Oeh, oh. De single-versie, overigens. Die beter klinkt dan de LP-versie. Want deze is gewoon geproduceerd door George Martin. En uh, klinkt het gewoon beter. Ja, oké. Okay. Nou, mooi dat. Fijn. Lekker gezellig. We gaan naar de 3-1. in Want het is. Ik ben nog vroeger dan wel gebruikelijk, je. ondanks alle haast goed voor mij. 3 in 1. Nou, vandaag houden we het lekker Nederlands Boudewijn de groot, het is eindelijk een feit. Ik weet ik ben volwassen, ik moet nu op gaan passen, met werk en geld en tijd. De jaren zijn voorbij.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 Hij was twaalf, had rabbeleden, Jongen uit de hof van Ede Als hij lachte, lachte luidkeels Alle leeuwenrikken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 Zij was dertien, een gazelle, en haar naam was Annabelle. Annabelle noemde haar zowel de hinde als het ree. Met haar helder rode wangen, met haar glinsterende spangen, leek zij in haar gazen meest nog op een tovervee. Blauw waren haar vreemde ogen, blauw maar zonder mededoog.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 het lekker terug te horen. Boudenwijn de Groot en uh, prachtige liedjes van deze, van deze meneer. U hoorde achtereenvolgens uh, uh, het uh, liedje Vrienden van vroeger. Uh, daarna uh, hoorde u uh, Vrijgezel en als derde de Kinderballade. Prachtig liedje vind ik dat trouwens. Heel erg uh, mooi. Goed, Boudewijn de Groot dus van drie verschillende LP's. Het ene kwam uh, twee liedjes van Voor de Overlevende en het laatste kwam als ik het goed heb van hoe sterk is de eenzame fiets maar nou, daar wil ik even afvissen dat dacht het wel in ieder geval nu kwamen ze allebei uit de of alle drie uit de uh, verzameling Collected 1964 tot uh, nu en uh, prachtige liedjes dus allemaal van onze uh, Ja, nou even kijken uh, nou, ik kan nog één plaatje doen en dan gaan we het nieuws doen ja dan hebben we het nieuws en die is van TNCC. En het heet The Dean en I.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 Gezien de ernst van de melding werd ook het traumateam uit Amsterdam opgeroepen om hulp te bieden. Het slachtoffer is naar de eerste zorg naar het Spaarne in Haarlem overgebracht. Het traumateam hoeft uiteindelijk niet naar Zandvoort te vliegen. Feyenoordfans vind je niet alleen in Rotterdam, maar door heel Nederland. Onder het mom van 12 shirts voor de 12e man... Deelden oudspelers Rines Israel, uh, Reggie Blinker en Peter Houtman vrijdag in iedere provincie een exemplaar van het nieuwe thuisshirt uit? 'Sochtends vroeg stonden ze in Zandvoort. De eerste vrije Noord-supporter die de mannen op basis van de video weet te vinden en. take me home zegt: krijgt, een nieuwe, krijgt het nieuwe thuisshirt cadeau. Voor de echte fan is dat geen probleem, want al binnen twee minuten komen er twee fans aangesprint om een prijs te claimen. Grote glimlach. Maar zoals ook voor topsport geldt, kan er maar één de winnaar zijn. In Zandvoort was dat Sebastian die zijn, <coughs> <pardon> <coughs> zijn prijs met een groot glimlach in ontvangst neemt en het shirt direct maar even paste. Vrijdag werd tijdens een surveillance door twee agenten in... Nee, een kriebeltje. heel vervelend kriebeltje. Vrijdag werd tijdens surveillance door twee agenten in Nieuw-Noord... een hoeveelheid gedumpte potgrond aangetroffen. Na de onderzoek leidde tot een ontmantelde hennepkwekerij... in een van de woningen van het complex...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 Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt op deze dinsdag geregeld, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en bij na. na en bij nagenoeg geen wind, sorry, het was een beetje onduidelijk te lezen. Geen wind stijgt de temperatuur naar ongeveer 21 graden. Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden en is er kans op een beetje regen. Bij een geleidelijke oost de wind daalt de temperatuur naar 14 graden. En de komende dagen schijnt de zon regelmatig, maar er is ook kans op een klein buitje. En eh, die buien kunnen vrijdag en zaterdag vergezeld gaan van onweer. De temperatuur gaat omhoog naar een zomerse 25 graden aan het einde van de week. A simple, desultory Philippic, or how I was Lyndon Johnson, into submission. A simple, desultory Philippic, or how I was Lyndon Johnson, into submission. I was Union Jacked, Kerouac, John Birch, Stop and Search, Rolling Stone and Beetle till I'm blind. I've been Ayn Randed, nearly branded. A simple, desultory philippic, or how I was Lyndon Johnsoned into submission.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 I have heard the truth from Lenny Bruce, and all my wealth won't find me help. So I smoke a pint of tea a day. I knew a man, his brain's so small, he couldn't think of nothing at all. He's not the same as you and me, doesn't dig poetry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 Ja, het ging even mis bij de start. Ja, het ging even iets fout. Dus nou, ja. Ja, de wet van Murphy, als iets fout gaat, gaat het ook voor de rest. gaat er heel veel fout. Ja, nou, het, we, hou, we houden het toen weer uh, Dit was uh, drie keer, dus uh, oh, ja. het is nou klaar, hè? Het is nou klaar. Ja, het is nou klaar. <laughs> nou, klaar. Ja, we hebben de, de, de vertraging gehad, we hebben je hoesbouw gehad en we hebben nou de start. Nou, dan moet het vanaf nu gewoon weer goed gaan. Dus Laten we het hopen. Ja. Paul Simon was dit. Van het album Paul Simon Songboot. Waarin ja. hij live, altijd, onder andere live, een aantal van zijn grote successen zingt. Ja, onder andere uh, deze. En deze vind ik heel erg grappig. Ja, die heeft hij later ook met Garfunkel nog opgenomen ja. volgens mij. Uh, de Simple Desultory Philippic. En uh, er komen aardig wat namen hiervoor. voor. Ja. Ja, als u ze allemaal nog weet, dan uh, verdient u de hoofdprijs. Nou, als je, de als je deze uit je hoofd kent, dan uh, heb je aardig wat, uh, wat geheugen. Uh, ja, ja komen, dat zeg ik. Er komen aardig, aardig wat namen in voor. Goed, eens even kijken. Ja, de gebruiken dit programma. We hebben van alles, hè, oud en nieuw, dwars door elkaar heen. En dit is een nieuwe plaat. Wederom, weer eens een liedje geschreven over de stad New York: New York. New York Saint Vincent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 Stop. Op de th of July vandaag, nietwaar? Ja. Yeah. De Independence Day in de United States in Amerika. Ja. Yeah. Wat zeg ik nou weer? <laughs> United States of America. Verdeelde dan ooit natuurlijk grote demonstraties tegen de president... zijn er vandaag ook al geweest, dus het wordt... Nou, het is niet zo'n feest als andere jaren, denk ik zomaar. Mm, nee. De Bioscoopagenda. Nou. Ja. Ah. ja, ja, ja, ja. Zoals je we allemaal weet uh, is het dit weekend het British Weekend in Zandvoort. En in de kader daarvan uh, heeft Cinema Circus Zandvoort... voor het weekend uh, een aantal uh, uh, oer-Britse films op het programma staan... En die zijn dus alleen dit, het aankomende weekend te bezichtigen. En de eerste is dat Alice's Mad Tea Party plus Alice in Wonderland. Dus twee films. Ja, ja. <laughs> uh, beide films zijn te zien zaterdag 8 juli om 12 uur smiddags. En de films zijn geschikt voor alle leeftijden. Lijkt me wel aanrader trouwens. Echte bruutte. Brits verhaal. Goed, dan de originele Monty Python en de Holy Grail. Ja, nou, oh, hilarisch. Dat is echt een aanrader. Als u de kans heeft, ik zou er echt naar gaan kijken. Want. En dan uh, vrijdag 7 juli kan dat om half 11. En zaterdag 8 juli ook om half 11. Nou, doe me niet op zaterdag. Kom dan maar naar het raadhuisplein. Dacht ik zo. Maar goed, het is wel een en raar... want het is een hilarische film. was heel leuk. Oké, okay, uh, die hebben we gehad. Uh, ja, dat waren de films... Uh, van, uh, uh, voor het Britse festival. En dan de film uh, The Circle. En uh, May Holland kan haar geluk niet op... als ze wordt aangenomen bij The Circle. Het machtigste internet... Bedrijf ter wereld. Uh, ja. En uh, het is een beetje een, uh, een, een, een thriller-achtige film. Een beetje science fiction ook en zo. Maar is wel leuk. Uh, even kijken. Uh, deze film is te zien aanstaande donderdag om 8 uur. Uh, dan uh, volgende week maandag om 8 uur. Uh, dinsdag om 8 uur. En woensdag eveneens om 8 uur. Dan voor de jeugd Cars 3. Uh, door een nieuwe generatie razendsnelle races... komt de legendarische carrière van Blixem McQueen onverwachts tot een einde. Verslagen, maar vastberaden om terug te keren naar zijn geliefde sport... heeft hij de hulp nodig van de enthousiaste, enthousiaste jonge racetechnicus Cruz Ramirez. En uh, even kijken. Deze film is te zien zaterdag 8 juli om half 2. Zondag 9 juli om half 2. En woensdag 12 juli om half 2. Dan King Arthur Legend of the Swords. Nou, dat verhaal behoeft eigenlijk weinig introductie. Maar als u geïnteresseerd bent in dit uh, historische uh, drama, uh, avontuurverhaal... Uh, dan kunt u vrijdag terecht om 8 uur s avonds, Zaterdag om 8 uur s avonds En zondag om 8 uur s avonds. Dan de Minions zijn terug in een nieuw avontuur. En dat heet Verschrikkelijke Ikke deel 3. En deze film is te zien uh, morgenmiddag om half 2 en om half 4. En dan uh, zaterdag om half 4... Zondag om half vier en volgende week woensdag eveneens om half vier. Dan gaan we naar de Pirates of the Caribbean. Salazar's Revenge. Hij is weer terug. Jack Sparrow. En uh, even kijken. Deze film is te zien. Oh, hey. Ja, vanavond nog. <laughs> vanavond nog om uh, acht uur. En uh, morgenavond ook nog maar 8 uur. Dus uh, ik zie niks daarna over de laatste week. Maar uh, ik zie ook geen vervolgprogramma. Dus het zou best kunnen zijn dat hij uh, voor het laatst is. Dus ga vooral kijken. En uh, ja, dat kan nog wel. Nou, ja, ja het kan nog niet. Cinema Nostalgie, uh, de heeft de film Going in Style... Met uh, in de hoofdrollen Morgan Freeman, Michael Caine en Alan Arkin. En wanneer het pensioenfonds door een crisis de kraan dicht draait... besluiten ze dit drietal voor het eerst in hun leven van het rechte pad af te stappen. Het is een komedie en uh, ik, uh, gezien de bezetting is het best een leuke film. U kunt er nog naartoe en uh, hij draait vanmiddag om half twee... Dus het uh, is een beetje haasten, maar u kunt hem nog gaan zien. Drie kwartier is nog. Half uur. Ja, je moet wel iets van te horen, aanwezig zijn, nee? hè? Ah, Natuurlijk. Ja, ja. Goed, dat was hem. Het waren er een heleboel, even. Oh, maak het uit. Doe. Uh. En uh, als u denkt van, oh, dat ging me te snel... kijk even op uh, www.cinemacircusandpoort.nl. Juist. Dan staat met alle informatie hier met, met aanvangstijden eventueel reserveren. Zandvoort hebben ze niet eens een biezen. Zandvoort. Oh, nee, Sorry, was een like slip of the tongue. Ja, ja. Goed, je had het over Monty Python. Je had het ja. ook over King Arthur. Nou, ja. uh, beide verhalen gaan natuurlijk over dezelfde man. Ja. Alleen de een is een compleet hilarische gekte. En de ander is een vrij serieus verhaal. Nou, over dat... Uh, Complete gekke verhaal van de Holy Grail, wat echt geweldig is als ja, je dat ja, wil ja, ja, ja. zien. Dat is echt zo'n heerlijke film om te zien. Hier is een liedje eruit. We to the scenes to We have to push the Pramalot. Ja, een liedje dus uit de film. The Knights of the Round Table. En eh, is zo'n geweldige film. Ik heb hem al, nou, misschien wel tientallen keren gezien. En hij blijft iedere keer weer. We hebben hem op DVD. Ja, we hebben hem zo op DVD. Het <laughs> blijft gewoon te gek. Holy Grail dus en uh, Monty Python. Uh, film overigens geproduceerd, voor degene die dat niet weten, film die overigens geproduceerd is door George Harrison ja. van de Beatles. Voor uh, Zijn film Handmade Films. Jawel, zo is dat ook nog eens een keer. Goed, we gaan naar uh, de volgende. We gaan gewoon door. Kan ons Nee hè. Everything I Need van Picture This.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 The Summer Place. En uh, zo even een mooi instrumentaatje om u uh, mee te nemen naar het nationaal van één uur. En dan hebben we nog een hele uur te gaan met leuke dingen. Het recept komt er nog aan en nog veel meer leuke muziek. Dus uh, ik zou zeggen neem nog een bakkie. Doe ik het ook. Of een broodje, een broodje of zo. Zoiets. Dat is per slot lunch voor nu maar. En het is mooi weer, dus als je lekker op een terrasje zit... Nou, geweldig. Dus ik zou zeggen, tot zo!